8 Uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Nieuw pensioenakkoord blijft FNV verdelen. Veiligheidstroepen beëindigen terreuractie Kabul. En 46 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens. Het nieuwe pensioenakkoord heeft de gelederen binnen de FNV niet kunnen sluiten. De twee grootste FNV-bonden, ABVA-CABO en Bondgenoten, vinden de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende.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 Zijn aangekondigde vertrek zet extra druk op de regeringsonderhandelingen in België, die nog altijd uiterst moeizaam verlopen. Formateur Di Roepo zei vannacht dat de formatiegesprekken muurvast zitten. Hij wil vanmiddag een laatste poging doen om tot overeenstemming te komen. Di Roepo sprak zijn lof uit over de afscheidnemende lettermen. Hij wees erop dat hij heeft moeten besturen in een bijzonder moeilijke tijd. Door een ongeluk is een deel van de A27 van Breda naar Utrecht de hele ochtend dicht. Volgens de ANWB was er een botsing tussen drie auto's, een vrachtwagen, een motorrijder en een busje. De motorrijder is lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos staat 12 kilometer file. En de ANWB raadt aan om te rijden via de A15 en de A2.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 Op de openingsavond van de Champions League is de wedstrijd tussen titelhouder Barcelona en AC Milan geëindigd in 2-2. De Spanjaarden stonden in eigen huis al na één minuut op achterstand. Na de rust kwamen ze met 2-1 voor, maar in de blessuretijd scoorde AC Milan de gelijkmaker. De eerste wedstrijd van trainer Mario Been in de Champions League verliep goed. Met Racing Genk hield hij thuis stand tegen Valencia. bleef 0-0. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking, later gevolgd door regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt maximaal 15 graden in het noorden en 17 of 18 graden in het zuiden. De komende dagen is het droog met ruimte voor de zon. In het weekend dan keert het wisselvallige weer terug. AMB-verkeersinformatie met 20 files, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug langzaam rijden over 10 kilometer. En u hoort het zojuist zo uitgebreid in het nieuws. De A27 vanuit Breda naar Utrecht is dicht tussen Gorkum en Lexmond door een ernstig ongeluk. Tussen Nieuwendijk en Noordeloos staat het stil over 12 kilometer. Een verkeer vanuit Breda naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2.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 MKB werkplek Voor generatie KPN. Vliegers vluggen vloeg... Vliegers vloegboekers... Vliegers vloegbroekers... Vliegers vliegen veel voordeliger naar de winterzon. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. Plus extra flitskorting. Tot 50 euro per persoon. Arke.nl. Dacht het wel. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken. Werken? Eh, uh, ja...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Er wordt steeds openlijker gesproken... over een faillissement van Griekenland. Wat dat betekent voor de financiële markten... hoort u zo van André Meijnema. En hoe daar in Griekenland op wordt gereageerd... vragen we aan correspondent Corny in Athene. Het pensioenakkoord bestaat nog steeds... en is zelfs nog wat aangepast door minister Kamp van Sociale Zaken. Maar volgens de minister is het dan nu ook wel klaar. Nu is de situatie zodanig dat de tijd van het praten voorbij moet zijn. We moeten nu gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen... gezamenlijk optrekken... Nou, dat zit er niet in, want FNV-bondgenoten en advocabo waren tegen en blijven dat. Gaan we over praten met de voorzitter van FNV-bondgenoten, Henk van der Kolk. Meneer van der Kolk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, een nachtje slapen, staat u er nog steeds zo tegenover? U blijft dat tegen? Je zou zeggen inderdaad, van, uh, wie weet, als je er een nachtje over geslapen hebt, dan, uh, dan kom je tot één keer. Yeah. Uh, <laughs> ja, inderdaad. ja. Soms denk je dat zelf ook wel eens. Uh, maar helaas, uh, ja, de feiten die veranderen daar natuurlijk niet. Um, en ja, onze opvatting is en blijft toch dat uh, wat uh, de minister geboden heeft, en wat partijen gisteren van gezegd hebben, nou zo is het toch goed, ja, wat ons betreft toch in, in hoge mate nog tekortschiet. Nou, wat vond u trouwens van de persconferentie gisteravond? Zat uh, voorzitter Jongerius daar namens u ook of niet? Want ze gaf het idee van wel. Uh, nee, nee, nee. Oh. Kijk, in principe is het natuurlijk zo dat de voorzitter van de FNV namens uh, allen daar zit. En overigens, uh, wij wisten natuurlijk ook wel dat, uh, dat achter Jongerius naar de minister zou gaan... Dat is op zich ook natuurlijk helemaal geen punt. Maar gelet op uh, de discussie en besluitvorming maandag uh, dinsdagochtend in de FNV... Uh, ja kon en kan het niet zo zijn dat uh, in dit geval de voorzitter van de FNV ook namens ons daar een akkoord zou sluiten. Nou ja, dat is wel gebeurd. Uh, hoe dan ook, uh, ik ga ervan uit dat ik dat maandag nog onder ogen krijg. Uh, maar ja, ik heb ook vastgesteld dat uh, dat akkoord in ieder geval niet ver genoeg gaat. Ja, maar goed, u bent inmiddels uitgespeeld. Hè? Als we kamp horen, de tijd is aangebroken om wijzigingen door te voeren. Ook al zijn de bonden onderling verdeeld, uh, de tijd van onderhandelen is voorbij. We gaan besluiten nemen. U bent uitgespeeld. Nee, dat denk ik niet. Uh, afgezien even van uh, wat er in het politieke discours gebeurt en wat de minister in ieder geval vindt. Uh, het pensioenakkoord gaat over de AOW. Het gaat ook over het aanvullende pensioen. Dat betekent dat er ook nog steeds gesproken zou moeten worden, onderhandeld moet worden met werkgevers over aanpassingen. Dat is niet alleen vandaag aan de orde, maar dat is zeker ook inderdaad de komende ja. u jaren. Gaat zich verzetten, aan de orde. U gaat zich verzetten bij de cao's? U? u gaat zich verzetten bij de cao In nou, De cao's moeten sowieso heel veel zaken gedaan worden over aanvullende pensioenen. En, kijk, wat ons in ieder geval op dit moment nog steeds niet bevalt... dat is dat weliswaar, en dat waarderen wij ook... een poging is ondernomen om in ieder geval... de mensen met een laag pensioeninkomen, een kleine AOW... om die wat tegemoet te komen. Maar we constateren ook van dat niet voldaan wordt aan de afspraken... zoals die vorig jaar gemaakt worden. En dat betekent dat mensen met de laagste inkomens... Gewoon op een 65ste. nog uit kunnen treden. met een vergelijkbaar inkomen. Men schiet er met dit akkoord. nog steeds procenten bij in. dat kan oplopen tot honderden duizenden euro. Dus dat verlengen van die levensloopregeling. en dat kunnen sparen met belastingvoordelen. wat Kamp nu heeft extra toegezegd. dat is niet voldoende, vind ik. Nee, en bovendien, het is natuurlijk voor een belangrijk deel ook geld van mensen zelf. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat dit maatregelen zijn.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 Ja, dat die in ieder geval ook gehoord worden. Ja. En, nou ja, wij zullen in ieder geval, zolang het mogelijk is en zolang het ook kan... ons uiterste best doen om de plannen in ieder geval te verbeteren. Even het verhulp, spraken we eerder. Hoogleraar arbeidsrechten aan de Universiteit van Amsterdam... die zegt, bondgenoten plaatst zich buiten de onderhandelingen op deze manier. En uiteindelijk um, is er alleen maar schade, zijn er alleen maar verliezers... Uh, binnen uh, de vakcentrale. Wat vindt u van dat oordeel? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk opmerkingen die wel vaker gemaakt worden. Naarmate een conflict langer duurt en het ook lijkt dat het heftiger wordt, begrijp ik deze reacties wel. Ik zal ook de laatste zijn om te zeggen van dat je hiermee door kunt gaan. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat we ook belangenbehartiger zijn van onze leden. En er zijn afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de hele FNV... Je moet je leden wel recht in de ogen kunnen kijken. Niet tijdens discussie staat dat wij ook veranderingen in het pensioenstelsel willen. Uh, veranderingen, die leiden in ieder geval ook tot aanpassingen van de pensioenleeftijd. Flexibilisering daarvan. Maar dan moet het ook voor de mensen met de laagste inkomens mogelijk zijn... naar nou, een lang leven hard werken om dit ook mee te maken. Dat, en, dat ja, is duidelijk, meneer, meneer Van der Kolk. Uh, dan is het, als, als u even mijn laatste zin gaat uh, uh, uitspreken... dan moet het ook zo kunnen zijn dat je hier een stevig conflict over hebt. Maar natuurlijk is het zo dat je uiteindelijk naar consensus, naar overeenstemming. Ja, dus daar bent u toe, toe bereid. Maar wat nou, en dat zijn altijd vervelende vragen... ...wat als uh, de minister in, met de Kamer tot een akkoord komt? Wat doet u dan? Nou ja, dan betekent het op dat moment dat het natuurlijk een politiek feit is. En uh, dat is een realiteit waar wij ook mee rekening hebben te houden. En dan zullen we uiteraard kijken van welke mogelijkheden ons nog resten... ...om uh, zowel langs politieke weg, want laten we duidelijk zijn...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 Meneer Van der Kolk, voorzitter van FNV-bondgenoten. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog maar eens even naar minister Kamp van Sociale Zaken. Die komt tegemoet aan de eisen van de bonden... en van de Partij van de Arbeid, geeft hij aan. Vooral de laagste inkomens en zware beroepen worden gespaard. Hiermee denkt Kamp het pensioenakkoord te hebben gered. Na het nee van FNV-bondgenoten en ambtenarenbondab voor nou, Peter Blok hoort in gesprek met de minister over zijn toezeggingen. Waarom moest u dit doen? Moest dat om het lijf van jonge gerius te redden Nee, ik moest dit doen omdat vanuit drie vakcentrales, FNV, maar ook MAP en CNV, dit als belangrijke punten naar voren werden gebracht. Mensen met lage inkomens, wat kun je daar extra voor doen? Mensen met zware beroepen die eerder moeten stoppen, wat kun je daarvoor doen? Hoe heeft u er tegenaan gekeken afgelopen nacht, bijvoorbeeld de afgelopen maanden? Dacht u de hele tijd wat is die handtekening van Jongerius eigenlijk waard? Nee, ik dacht dat, het, um, uh, dat er een flinke discussie gaande is binnen de FNV. Um, maar dat is natuurlijk ook logisch dat als je over zulke moeilijke zaken moet beslissen voor een heleboel mensen, jouw leden of, of jou, jouw achterban, ja, dan, dan moeten voor belangen gevochten worden. En dat gebeurt tot het laatste moment. Dat zijn ze in de vakbeweging gewend. Ik hoop dat dat laatste moment, dat dat nu inmiddels bereikt is. En dat wat er nu uiteindelijk uit is gehaald, eerst het pensioenakkoord en nu nog een keer die aanvulling op drie punten, dat dat ook voor de, voor de bondsbestuurders van Abfacabo en bondgenoten betekenisvol is. En dat ze nu bij nader inzien, toch in zullen stemmen. Heeft u de steun van de Partij van de Arbeid al binnen? Want de PVV doet niet mee, ja, tot 66, maar de rest moet u verder bij elkaar shoppen. Ja, het is, ik uh, ben lid van een minderheidskabinet en dat betekent dat uh, wij het debat met de Kamer als geheel aangaan en ik hoop uh, alle fracties in de Tweede Kamer te kunnen overtuigen, inclusief PVV en de Partij van de Arbeid. En als dat lukt, gaan we afwachten. Ik denk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 Nou, dat gaan we even zorgvuldig beoordelen. En het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat de minister zegt. Uh, nu zet ik er een punt achter. Want hij zal inderdaad ook echt nog langs uh, de Kamer moeten. En voor zover ik er nu naar kan kijken, want precieze cijfers of een brief hebben we nog niet eens. zijn alle maatregelen die hij voorstelt voor iedereen. Dus helemaal niet specifiek voor de lage inkomens. Nou, oh, wij begrepen dat er een werkbonus komt. Ik begreep ook dat hij voor hoge inkomens komt. Ja, ja, maar hij haalt ook 600 miljoen euro weg bij de hoge inkomens, zodat ja, mensen kunnen hoe, sparen. Ja, maar hoe dat dan precies uitpakt, wat lage inkomens, en dan gaat het met name om mensen hè, die lang gewerkt hebben en niet veel verdiend hebben, wat die daarop vooruit gaan, daar heb ik nog geen getal van gezien, uh, dus dat gaan we sowieso eerst uh, bekijken. Uh, maar mij valt op, en dat zijn natuurlijk ook uh, een aantal moties die we hebben aangenomen voor de zomer. Wij hebben gezegd dat het echt beter moet als het om die lage inkomens gaat. Dat alles wat hij nu voorstelt, voor alle inkomensgroepen geldt. Hmm. Heeft u het idee, want minister Kamp heeft u nodig hè, dat daar misschien wel wat over uit te onderhandelen valt? Nou, hij krijgt van ons in ieder geval uh, stevige repliek op de voorstellen die hij heeft gedaan. We hebben daarover een debat aanstaande donderdag.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 Uh, voor mensen die lang gewerkt hebben en weinig uh, verdiend hebben. Ook toen hebben wij het besluit al genomen om naar uh, 67 te gaan... maar wel met een aantal eigen voorwaarden. Dus nog even los wat de vakbeweging daarvan vindt... of sommige mensen in de vakbeweging daarvan vinden... dat is altijd ons standpunt geweest. En dat is echt een constante lijn uh, in dat opzicht. En in dat op opzicht hebben wij ook gezegd... er ligt nu een pensioenakkoord, maar dat moet echt beter. En zeker op het punt van arm en rijk... Nog even los van de discussie die wij ook hebben gevoerd over jong en oud. Hoe beoordeelt u de opstelling van FNV-bondgenoten op dit moment en op voor Cabo? Dan ze ah, gaan ja, er keihard die... in, hè? Nou, ik, ik, ik hoorde net Henk van der Kolk in uw uitzending. Uh, uh, kijk, hij zegt ook, op termijn moet er wel weer consensus zijn. Dus dat stelt mij dan wel weer gerust. Ik ben, uh, ben erg voor, maar dat begrijpt u vanuit mijn achtergrond voor een goede werknemersstem. Mm -hmm. En dat moet als het goed is ook een eenduidige stem zijn. Maar als zegt... hier over discussie ontstaat, verbaast mij op zich, uh, op zich niet. Dat moet ook kunnen, mm -hmm. uh, als we er op termijn maar uitkomen. Ja, want u en zegt ik ben op termijn gerust, dat betekent dat u ook ongerust bent geweest. Nou, ik ben nog steeds ongerust. Waarom uh, Maar ik zeg nogmaals, er komen plannen van, van deze minister in de Kamer. En wij zullen dat natuurlijk ook gewoon zelf gaan beoordelen. Dus nog even los van de vakbeweging. Hmm. Alles wat uh, er uit dit pensioenakkoord voortvloeit, gaat gewoon langs de democratische weg. En zullen wij gewoon in de Tweede Kamer gaan behandelen. Goed, B van de A Tweede Kamer, dit Roos van mij. Dank u. Dag. Wanneer voltrekt zich de tragedie van het faillissement voor Griekenland? Voor velen is die uitkomst onvermijdelijk en de financiële markten houden de adem in. Eerste verkeersinformatie met een hele lange file in het zuiden van het land. En dat is mooi. Ja, dat klopt. Tenminste als je vanuit het zuiden naar Utrecht wil. Want op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... staat het vast tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Lexmond is de weg dicht. En dat blijft in ieder geval de hele spits nog. Moet je vanuit Breda of de rest van Brabant naar Utrecht... rij dan om via de a 2 op de A12 Den Haag-Utrecht staat ook een lange file tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 10 kilometer. En op de A20 naar Gouda, voor het knooppunt Gouda door 5 kilometer. Die lange file die ik zojuist noemde, de A27 naar het noorden, dat levert ook een kijkersfile op richting het zuiden. Tussen Lexmond en Noorderlo staat 3 kilometer, dat is de hoogte van het ongeluk. En heel veel mensen rijden om, omdat die A27 dicht is, via de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daarom staat daar tussen Waspik en Heusden, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half 9 is het. Binnen de Eurolanden wordt steeds openlijker gesproken over een van Griekenland. Hoewel niemand het echt hardop wil zeggen... zouden sommige landen ervan uitgaan... dat de Griekse economie niet meer te redden is. We gaan naar correspondent Corny Keese in Athene. Want Corny, we zijn natuurlijk benieuwd... Um, of die toenemende twijfel in Griekenland is doorgedrongen inmiddels. Ja, natuurlijk. Uh, maar ook hier wordt nog niets uh, hard op gezegd. Er is nog geen officiële reactie bijvoorbeeld op wat er nu in Nederland wordt gezegd. Maar ja, er waren de afgelopen dagen, de week, uh, zou ik willen zeggen... meer scenario's en speculaties. En officieel uh, hè, spreekt de regering die scenario's tegen. Uh, naar buiten toe houdt de regering nog steeds vol... dat men alles zal doen om fa faillissement te voorkomen. Maar binnen huis is er natuurlijk grote onrust. Er is koortsachtig overleg tussen de en zijn ministers, zijn financiële adviseurs... vertegenwoordigers van Griekse banken. De ministerie, het ministerie van Financiën heeft contact gehad... telefonisch met zijn Franse en, en uh, Duitse collega's. Dus ja, koortsachtig overleg is er hier in ieder geval. Conny, eh, liggen er in Griekenland ook scenario's klaar... voor het geval dat het land failliet zou gaan? Met andere woorden, houden ze daar ergens ook nog rekening mee? Dat is, dat is heel moeilijk in te schatten. Kijk, bijna elke dag uh, horen we hier natuurlijk uh, vanuit andere Europese landen... al uh, dat de financiële situatie van Griekenland uit dus kritiek is. Dat er diverse scenario's zijn. Maar ja, van, van de regering hier officieel uh, horen de Grieken nog steeds... dat er uh, nieuwe maatregelen worden genomen om het land te redden. Ja. Meer belastingmaatregelen. Ambtenaren die zullen worden ontslagen als ze niet kunnen worden overgeplaatst. Dus... Uh, de, is hier in ieder geval nog niets bekend over scenario. Oké. Okay. En vanmiddag belt uh, Papandreou de premier met de Duitse bondskanselier en de Franse president. Wat wordt in Griekenland verwacht van dat telefoontje? Nou, vanmiddag komt de ministerraad uh, bijeen voordat Papandreou uh, dat gesprek met uh, Sarkozy en Merkel uh, zal hebben. Uh, duidelijk is denk ik dat dat gesprek uiterst uh, belangrijk is. Maar wat de uitkomst is, denk ik, zullen we moeten afwachten. Dan gaan we door naar André Meinema, want dit heeft natuurlijk allemaal deze berichten wel gevolgen voor de aandelen obligatie en geldmarkten en de banken. Half een uurtje geleden werd ook nog bekend dat kredietbeoordelaar Moody's twee grote Franse banken afwaardeert. Dat zegt, betekent een treetje lager zetten in de kredietwaardigheid, André. Ja, dat is allemaal uh, geen goed nieuws, brengt weer onrust. En, en eerst maar eens dus over die afwaardering, wat betekent dat? Nou ja, feitelijk op zich niet zo heel veel, maar in deze crisistijd natuurlijk is het een soort motie van wantrouwen richting die banken. Die banken worden als het ware aangemerkt door de beoordelaars als iets minder veilig, iets meer risicovol. Ze gaan ook een fractie meer betalen voor het geld dat ze lenen op de kapitaalmarkten. Niet veel, dus het betekent op zich niet, niet zo veel, maar het is eigenlijk een signaal, een aanverrichts signaal in een tijd die toch op bol staat van spanningen en crisis. Dus uh, het valt niet lekker. Betekent dat op zich ook voor die banken uh, dat zij daardoor in de problemen kunnen komen? Dat zou, uh, het is meer zeg maar, de zorg die de, die de markt heeft over de banken. Als je een treedje lager wordt gezet en dan is er dan toch iets aan de hand... dan vreest men dan toch dat er een soort blootstelling... met name dan op de probleemlanden ontstaat... die zijn weerslag heeft op de balans van banken. Vandaar een, een beetje minder kredietwaardig volgens, de, volgens Moody's. Ja, en dan kunnen beleggers, grote beleggers, kleine beleggers besluiten... Van, dan beleg ik niet meer mijn geld in die bank. en Dan zouden beleggers zich kunnen terugtrekken en de koers kunnen zakken. Nou, dat soort effecten kun je krijgen... Ja, en je zegt, dit is een signaal. Uh, de andere signalen uh, zijn duidelijker. Dit is, wordt weer een dag dat er veel wordt gebeld en vergaderd... en overlegd wordt over Griekenland. Dat wordt een al rustige dag? Ja, de, de markt is in feite al dagen, al weken lang hyperniveaus. Eh, enorme volatiliteit, enorme bewegelijkheid. De koersen schieten op en neer. Eh, de beurzen gaan soms hard onderuit. De rentes van probleemlanden loopt weer op. Eh, ook straks de verwachte opening van de beurzen op de AEX. Amsterdam verwacht weer een lagere opening. Dus we gaan weer onder de 270 wegzakken, denk ik. Wij spraken eerder Jos Versteeg van Steven, Theodor Gielissen. En die zei eigenlijk houden analisten en de meeste banken... daar al rekening mee dat Griekenland failliet gaat. Um, dat wordt niet openlijk, openlijk uitgesproken door bijvoorbeeld... Een de Nederlandse regering. Is het inderdaad onvermijdelijk André? Nou ja, het is natuurlijk een soort uh, zelfvervulling professie bijna antwoorden van hoe vaker je het zegt, dus te vaker uh, is het waarschijnlijker wordt het allemaal. De twee grote vragen is uh, eigenlijk, wanneer gaat het gebeuren en de tweede grote vraag erachteraan hangt, en wat gebeurt er dan in vredesnaam? Ik sprak vorige week met een aantal mensen uit de financiële wereld en uit de centrale bankenwereld. Die zeggen: er is, het is niet een soort kookboek, het is niet een soort recept van: goh, laten we een, keer een aantal scenario's bedenken wat er gebeurt als Griekenland omvalt. Uh, we hebben dit nog nooit in de hand gehad. We hebben wel landen gehad die moesten geherstructureerd worden, Argentinië, Mexico. Maar dat waren eigenlijk geïsoleerde gevallen. Terwijl je met Griekenland, hoe klein het land ook is qua economie, dat land is zodanig verknoopt met de rest van de eurozone, met banken, met overheden, dat je eigenlijk niet weet wat er gebeurt als je daar de stekker. Uittrekt. En dat is denk ik het grote probleem. Uh, dus ligt er ook geen door Tim het rampenplan van: oh, Griekenland gaat failliet en dan gebeurt er dit en dat en dan gaat. Weet je, mensen denken over faillissement van: uh, we sluiten Griekenland op in de schuur, we doen de deur op slot en we gooien de sleutel weg en we lopen hard weg. Yes. En dan is het probleem opgelost. Nou, zo werkt het dus met Griekenland niet en het werkt niet in de eurozone. Vandaar die onders op die markten, omdat de markten in feite ook niet weten wat er gaat gebeuren. We hebben dat gezien in 2008. Toen viel die Lehman-bank om de zakenbank. We dachten, oh, een bank sluit. Uh, we hebben al meersluitingen gezien, maar toen ging er een schokgolf door de financiële wereld heen met miljarden verliezen links en rechts in de wereld. Men weet niet wat dit gaat inhouden voor Griekenland. Uh, uh, iemand zei een keer, het is als een orkaan. We timmeren de zaak dicht, uh, planken voor de ramen, zandzakken voor de deur... en dan maar wachten tot de storm voorbij trekt. Wij wachten af vandaag, redacteur, financieel redacteur André Meijnen. Maar er wordt onder andere gesproken dus vandaag tussen premier Papandreou... Duitse bondskanselier en de Franse president. Onrust in Den Haag wordt veroorzaakt door advocaten die daar vandaag gaan demonstreren. Niet voor meer geld, maar wel tegen hogere kosten, Mark-Robin Visser. Ja, de griffierechten gaan als het aan de regering ligt fors omhoog. We hebben vanmorgen al wat voorbeelden behandeld. Mevrouw Boersema ben ik op bezoek. Zij is advocaat en gespecialiseerd in familierecht en arbeidsrecht bijvoorbeeld. Laten we nog eens een voorbeeld nemen van wat gaat het nou bijvoorbeeld kosten... als je het aan de stok hebt met je werkgever. Ik, Want dat maakt u wel eens mee, hè? Dat maak ik regelmatig mee. Ik zit hier in Maasluis vlak tegen het Westland aan... Uh, waar veel mensen bijvoorbeeld voor uitzendbureautjes werken. Het komt vaak voor dat uh, na het beëindigen van de werkzaamheden... Uh, mensen bijvoorbeeld hun vakantiegeld niet krijgen uitgekeerd. Dat gaat dan niet om hele grote bedragen. Soms bijvoorbeeld om 800 euro bruto... Als ze daar nu voor naar de rechter willen, dan kost dat 142 euro. Dat zijn de griffierechten, dus dat zijn als het ware de administratiekosten? Ja, dat zijn de administratiekosten die de rechtbank in je rekening brengt. Volgens deze nieuwe plannen wordt dat griffierecht dan verhoogd naar 500 euro. Nou, als je om 800 euro bruto gaat procederen, dat, komt, dat is dan eigenlijk gelijk. Dus die mensen zullen niet meer naar de rechter gaan daarvoor... en die zullen het vakantiegeld dan laten zitten. Met als gevolg dat steeds meer... of he, dat werkgevers, de foute werkgevers denken van... nou weet Weet je wat, we betalen gewoon die laatste centen niet uit. Want een werknemer kan er toch niets tegen ondernemen. Zou je nou echt kunnen zeggen dat de rechtsgang voor mensen met een kleine portemonnee moeilijker of bemoeilijkt wordt? Ja, dat, dat gaat zeker gebeuren, hè, want griffierechten, dus die administratiekosten, zijn op deze manier voor mensen niet op te brengen. Dat worden griffierechten die soms gelijk zijn aan één of twee of meerdere maandsalarissen. En als je een gezin te verzorgen hebt, dan kun je je niet veroorloven om dat uit te geven uh, aan een proces. Ja, ja. Je kunt je natuurlijk verzekeren, hè? Je kunt een rechtsbijstandsverzekering nemen. Je kunt een rechtsbijstandverzekering nemen. Uh, mijn ervaring in ieder geval in het familierecht is dat de meeste rechtsbijstandsverzekeraars... bijvoorbeeld het familierecht hebben uitgesloten uh, van hun polis. Omdat er de kans veel te groot is dat mensen gaan scheiden of uit elkaar gaan. He, dus het risico uh, voor de verzekeraars veel te groot uh, is. Dus dat, dat zal niet altijd de oplossing zijn. Ik heb gelezen dat een echtscheiding uh, uh, één keer over de kop gaat... van 258 euro naar 500 euro. Dat zijn gewoon bedragen die niet iedereen meteen maar zo voor de hand uh, heeft. Uw toga hangt hier uh, over de stoel. Klaar? Ja. Jullie gaan in toga... Ik moet er ineens denken aan die hoogleraren... die dat geloof ik vorig jaar uh, ook in Den Haag hebben gedaan. Ja. Het wordt vast weer een indrukwekkend in beeld. Het Pla plaatje zal waarschijnlijk een beetje hetzelfde uitzien. We lopen van, uh, of in toga van het uh, Centraal Station naar het plein in Den Haag. En daar zal een petitie worden worden overhandigd, uh, volgens mij, aan opstelten. Daarna is er nog een debat. Minister van, Justitie. Minister van Justitie. En dan is er nog een debat. Dan is er nog een debat. En gaat het allemaal zin hebben? Want uh, ja, ik... er moet ook bezuinigd worden hè, met deze verhoging van de GIF-rechten, Dat moet 240 miljoen euro opleveren. Ja, precies. Nou ja, dat is denk ik ook het enige doel dat deze bezuinigingen uh, hebben. We zijn voorgesteld. Ik... Ik kan mij niet voorstellen dat het geen resultaat gaat opleveren. Juist omdat er in de maatschappij zo ongelooflijk veel uh, verschillende belangengroepen tegen zijn. En hebben aangegeven dat ze zich grote zorgen maken over de toegang uh, tot het recht. Nou goed, we gaan uh, zo inpakken en uh, nog even wachten op een paar collega's ja, van u. En dan langzaam richting Den Haag. Tot later. De beste klantrelatie...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 Vakcentrale FNV nog steeds niet op één lijn en een Belgische premier wordt nieuwe bestuurder van de OESO. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door al Megens. FNV-bondgenoten en de AFVA-CABO blijven tegen het pensioenakkoord. Ook nu minister Kamp van Sociale Zaken een aantal concessies heeft gedaan. Volgens bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk zijn de toezeggingen van Kamp niet genoeg. Zo kunnen te weinig mensen meedoen aan de spaarregeling om eerder te stoppen met werken, zegt van der Kolk.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 Morgen debatteert de Tweede Kamer over het akkoord. De PvdA zal dat alleen doen als de zorgen van de partij worden weggenomen, zegt fractievoorzitter Cohen.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 Yves Leterme vertrekt naar het buitenland. De demissionair premier van België wordt adjunct-secretaris-generaal bij de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Leterme liet voor de verkiezingen van vorig jaar al weten dat hij de politiek vaarwel zou zeggen. vertrekt eind dit jaar. Zijn overstap legt een behoorlijke druk op de kabinetsformatie in België, correspondent Joris van Poppel.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 De termen is intussen 15 maanden demissionair. Dat is langer dan zijn missionaire ambtsperiode. De terreuractie in de Afghaanse hoofdstad Kabul is ten einde. Gisteren begonnen Taliban-strijders een aanval op de diplomatenwijk. Ze schoten raketten en granaten af op het NAVO-hoofdkwartier... op overheidsgebouwen en op diplomatieke posten. Daarbij kwamen negen mensen om het leven. Daarna verschansten de aanvallers zich in een flatgebouw in aanbouw. Ze werden omsingeld door veiligheidstroepen.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 Voor een gezin met twee kinderen betekent dat een netto inkomen van omgerekend minder dan 16.000 euro per jaar. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het vrij zonnig. Alleen over het noorden van het land trekken wolkenvelden met heel plaatselijk wat lichte regen. Er staat een matige zuidwestenwind en langs de kust komt de wind uit het westen en is vrij krachtig tot krachtig. In het midden en zuiden van het land ontstaan stapelwolken en vanmiddag is er kans op een enkele lichte bui. De wind draait in het binnenland langzaam naar het westen en de maxima komen uit rond 17 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen met kans op een enkele mistbank. In het noordoosten blijft het nog lang bewolkt met plaatselijk nog het neerslag. Morgen zijn er wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. De kans op een bui is klein en op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat minder wind en de middagtemperatuur komt uit tussen 17 en 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Grootste problemen op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar kom ik zo bij. Eerst een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Twello en Voorstad. 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En veel vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 10. A15 vanuit Rotterdam tussen Alblasserdam en Papendrecht. Drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En door die file op de A12, die ik zojuist noemde, loopt het ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor het knooppunt Gauw is staat zeven kilometer. Dan de A27, Breda-Utrecht. Daar staat het nog steeds echt stil tussen Nieuwendijk en Noorderloos over veertien kilometer. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Gorkum en Lexmond in de richting van Utrecht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste omrijden via de A2. Aan de andere kant van de vangrail natuurlijk een kijkersfiele. A27 naar Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos Langzaam rijden over 5 kilometer. En veel mensen proberen die afgesloten A27 te ontwijken via de A59... vanuit Syrikszee naar Den Bosch. Daarom rijdt het langzaam tussen Waspik en Heusde over 10 kilometer.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 Goedemorgen, het is 10 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er wordt nu openlijk over gesproken. Griekenland gaat failliet. Hoe hard bondskanselier Merkel ook roept dat een Grieks faillissement geen optie is. Griekenland krijgt noodsteun als het begrotingstekort omlaag wordt gebracht. Maar dat lijkt niet te lukken. En als er niet opnieuw geld wordt overgemaakt... dan kan het land al snel niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Daar gaan we over praten met Harald Beinking, hoogleraar Banking and Finance. Meneer Beening, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, twee Franse banken, grote Franse banken, zijn afgewaardeerd vandaag door Moody's. Is dat al een teken aan de wand? Ja, dat is zeker een teken aan de wand. Hè. Kijk, of het nou met Griekenland vandaag misgaat in de zin van een faillissement... of dat dat... In een later moment in de toekomst is. Kijk, de situatie is natuurlijk al, de hele tijd on, al een tijdje onhoudbaar. Griekenland heeft een enorm hoge schuldenlast. die ze zelfs in tientallen jaren nauwelijks dus kunnen terugbetalen. En ze hebben een gebrek aan economische concurrentiekracht. En dat probleem blijft dus elke twee, drie maanden terugkomen in een discussie. Want elke twee, drie maanden moet Griekenland weer een nieuw deel van financiering veiligstellen. En dan moeten ze weer laten zien dat ze alle nou eisen voldoen... van lager begrotingstekort, lager staatsschuld, privatisering. Nou, en dat blijkt iedere keer niet mogelijk. Nee, en dus komt er een lagere status voor twee van de grootste banken in Frankrijk... die voor vele miljarden zitten in de Griekse staatsobligaties... Uh, het lijkt wel alsof het opeens heel snel gaat. Hoe, hoe lang uh, zou het nog kunnen duren voordat zoiets daadwerkelijk gebeurt met Griekenland? Nou, wat je dus ziet, kijk, je zag ook uh, gisteren dat uh, Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... He, ook openlijk zegt, in ieder geval met alle scenario's wordt rekening gehouden... Nou zie je inderdaad die uh, lagere kredietwaardigheid van die twee grote Franse banken. Ja, dus het, uh, het geheel komt wel in een stroomverstelling. Je ziet dat Merkel probeert tegengas te geven. Mm -hmm. Ja, uh, Merkel praat met Sarkozy en met de Griekse premier later vandaag. Uh, ja, dat is altijd heel moeilijk te voorspellen. Maar dat we dus, nu weer een nieuwe fase zijn ingegaan. Een duidelijk, uh, va, duidelijke fase van stroomverstelling is, is, is, is wel duidelijk. Of is het toch nog een opzetje? Want in Duitsland begonnen ze een paar dagen geleden natuurlijk ook al. Over. Um, is het nog een opzetje om de druk op Griekenland nog verder op te voeren? Nou, weet u, kijk, um, ja... Dat zou kunnen, maar tegelijkertijd... Uh, kijk, dat, dat gaat natuurlijk al maanden zo om, om de druk op Griekenland te vergroten. Maar ja, op het moment dat je openlijk ook uh, vanuit de regering van Merkel... begint te zeggen van uh, Griekenland is failliet en, uh, nou, en, en die moet de euro uit... ja, dan ga je een bepaalde grens over. Dus ik denk dat dat punt, dat we dat wel aan het passeren zijn op, dat, op dit moment. Ja, dan wordt er gesproken over het gecontroleerd failliet laten gaan van Griekenland. Is dat überhaupt mogelijk? Is de geest niet uit de fles als zo'n land failliet gaat? Nou weet je, kijk waar het om gaat is kijk, uh, of je wel of niet op een geordelijke manier uh, voorbereidingen treft. Kijk, als je zegt van uh, Griekenland gaat nooit failliet en uh, we houden er überhaupt geen rekening mee. Maar nou, als, als het dan gebeurt, dan heb je natuurlijk chaos. Waar het nu om gaat is natuurlijk dat je heel erg uh, nadenkt. En dat gebeurt ook al in landen als Duitsland en Nederland. Hè, wat de jager ook zegt van, nou als het gebeurt, wat voor invloed zal dat hebben op de met name Nederlandse financiële instellingen, mm -hmm. hebben die, die zullen ook met verliezen worden geconfronteerd, hebben ze voldoende eigen vermogen. Nou, ik denk dat het in Nederland wel zal meevallen. In Frankrijk? Uh, uh, bij de banken, ja. Maar in Frankrijk en Duitsland gaat het om grotere bedragen. Dus dan moet je ook denken van, moet de overheid wellicht met een bepaalde steun uh, over de brug komen? Maar waar je ook heel goed over moet nadenken, is natuurlijk het verhaal van als... Uh, Griekenland uh, failliet gaat en uit euro zou gaan... dan krijg je natuurlijk ook het beeld, de vraag bij beleggers... hoe zit het ook alweer met Italië en Portugal. Nee. En dit kan dus eigenlijk alleen maar op een goede manier... als je dus tegelijkertijd het Europese noodfonds fors verhoogt... om uit te stralen naar financiële markten dat Europese regeringsleiders wel achter landen als Italië, Spanje en Portugal staan. Want anders krijg je natuurlijk een sneeuwbal effect. Ja, dat besmettingsgevaar. Maar aan de andere kant worden die landen natuurlijk nu ook al besmet. Want als Griekenland maar niet aan de verplichtingen voldoet... dan raakt het vertrouwen eh, voor Portugal en Ierland, die wel hun best voldoende doen... naar ieders oordeel, dan gaat dat vertrouwen natuurlijk ook weer weg. Hè? Ja, dat is Kunt, hè? Er wordt wel eh, inderdaad, die discussie van besmetting wordt wel gezegd van... Eh, als je Griekenland eruit gaat, ontstaan ontstaat besmetting. Maar we hebben natuurlijk ook de afgelopen maanden duidelijke besmetting gezien. We hebben gezien niet voor niets dat Italië en Spanje onder vuur kwamen... dat de aandelenmarkten naar beneden gedenderd zijn in augustus... maar ook in reeds in deze maand. Maar we gaan in ieder geval als Griekenland eruit gaat... ga je die vorm van besmetting eruit snijden. Maar tegelijkertijd kun je dus mogelijkerwijs een nieuwe vorm van besmetting... Uh, ...zeg maar creëren Griekenland eruit. Wat betekent dat voor Italië ook uit de euro? Nou, om dat te voorkomen moet je dus dat Europese noodfonds direct verhogen... ...om uit te stralen naar beleggers, maar ook speculanten... ...dat Europa wel degelijk achter landen als Italië staat... ...omdat Italië toch een heel andere situatie is dan Griekenland. Wat voor dag wordt het vandaag, meneer Benink? Nou, het wordt een hele spannende dag. Uh, het is niet te voorspellen hoe, dit, uh, hoe we het aan het eind uh, van de middag zeg maar, erbij staan... Het wordt zeker uh, ja, heel spannend. Dank Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance. Ja. En de dag die wordt er voor een groot deel bepaald door dat telefonisch overleg. We hadden het er al eerder over tussen de Griekse premier Papandreou... de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. En daarbij is het natuurlijk wel van enig belang dat ze alle drie dezelfde taal spreken. Dat doen ze niet. En dan komen de tolken dus in beeld. Want het is aan hen om de boodschap voorzien van alle nuances duidelijk over te brengen. Gaan nou, We over praten met de directeur van Congres Tolken. Een bedrijf dat onder andere de Nederlandse overheid van tolken voorziet. Lineke Hofdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n gesprek van vanmiddag um, tussen deze drie uh, staatshoofden. Uh, twee heren en een vrouw. Ja. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Waar zitten die tolken dan? En hoe doen zij mee? Uh, nou, dat hangt een beetje af uh, of het gesprek telefonisch is of niet. Als het telefonisch is, dan denk ik dat de tolk van Merkel naast Merkel zit. En van Sarkozy naast Sarkozy. En als Papandreou meedoet, zit die naast Papandreou. En dan gaat het net als bij een conference call, denk ik. De een zegt wat, de tolk vertaalt dat, of de Franse tolk voor Sarkozy, of de Duitse tolk voor Merkel. En zo converseren zij met z'n drieën met hun drie tolken. Hmm, dat lijkt mij buitengewoon ingewikkeld, vooral ook omdat het niet over ditjes en datjes gaat. Z zitten die tolken inhoudelijk ook in de materie? Kennen ze ja. de inhoud? Ja, ja de, de, de tolken. Kijk, zo'n zo regeringsleider heeft meestal één of twee eigen tolken. Dus dat zijn mensen die heel wel degelijk op de hoogte zijn van de situatie. Zeker ook van het standpunt van hun eigen land. Die zich daar goed uh, op voorbereiden. En uh, ja, die weten wel waar ze het over hebben. Dus die hebben echt wel verstand van zaken, ja. ja hebben ze meerdere tolken? Heeft Sarkozy er een paar? Bijvoorbeeld eentje die economisch onderlegd is... en. Uh, nou, ik weet niet of het zozeer gaat om uh, het economische of niet economisch onderlegd zijn. Ik denk meer dat het gaat om uh, de talen die er gesproken worden. Uh, Sarkozy zal zeker een uh, tolk hebben die uh, Frans, Engels, Engels, Frans doet. Ja. Maar er uh, zal er ook zeker eentje zijn die uh, Frans, Spaans, Spaans, Frans of Frans, Duits, Duits, Frans doet. Dus het hangt een beetje van de taal af die ze spreken of, waar, of de partner uh, waarmee ze moeten spreken. Welke tolk ze daarvoor... Uh, Inzetten. Het lijkt me knap ingewikkeld, mevrouw Hoefdijk. Worden er wel eens fouten gemaakt? Heeft u een, heeft u een leuk voorbeeld? Ja, <laughs> ja, dat is altijd de vraag of er fouten worden gemaakt. Ik denk, heel eerlijk gezegd, op dit niveau worden geen fouten gemaakt. Daar uh, zijn de mensen, denk ik, ook uh, veel te goed voor voorbereid. Ik denk in het algemeen, en dat vind ik zelf wel vrij bijzonder... als je zo ziet hoe er bij de Europese Unie met 22 talen wordt gesproken... en er toch vaak niet echte drama's uit voorkomen... dat er in het algemeen niet veel fouten worden gemaakt. Wat meestal het moeilijkste is, zijn de uitdrukkingen... de, de taalgebonden of de cultuurgebonden uitdrukkingen. Als je, daar kan iemand wel eens mee aan de haal gaan. Dat je een leuke uitdrukking gebruikt... en dat dan uh, zo'n uh, gedelegeerde die dat net heeft gehoord... dat als een aandacht neemt naar een volgende opmerking okay. en dan kan er wel eens verwarring ontstaan. Ja, het is bij Clinton niet helemaal goed gegaan, geloof ik. Hè? In Polen. Oh, Clinton Polen. Ja, dat is een bekend verhaal. Ik weet niet of het Clinton is, maar het was in ieder geval wel een Amerikaanse uh, president uh, die had een uh, tolk meegenomen die niet echt heel erg goed in het uh, Pools uh, was. En toen Clinton zei, ik hou van of Clinton of, uh, of een van de andere. Ik, ik zou niet precies weten of het Clinton was van Polen, werd er zoiets gezegd als ik zou de liefde willen bedrijven met oh. Polen. Dus dat was wel een maar dat zijn echt van die, van die extreme voorbeelden. Dat ja. zou wel zomaar kunnen als het Clinton was, denk ik dan. Ja, zou zomaar kunnen, ja. Goed, dank. Uh, het wordt in ieder geval een interessante middag. Gaat u dat op afstand volgen? Uh, nou, in de kranten vanavond uh, op de televisie, maar verder uh, moet ik gewoon uh, naar mijn werk. Lineke Hofdijk, directeur van Congres Tolken. Een bedrijf dat onder andere voor de Nederlandse overheid uh, Tolken voorziet. Er is een nieuw werk ontdekt van de Spaanse schilder Francisco Goya. Het bleek er twee voor de prijs van één te zijn. Hoet u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu een dikke 100 kilometer file, Marcel. Ik begin met de A27, Breda-Utrecht. Want die is nog steeds dicht tussen Gorkum en Lexmond door een ongeluk. Het staat nog steeds stil dus ook. Over 14 kilometer inmiddels tussen Nieuwendijk en Noordeloos in de richting van Utrecht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht rijdt dus het beste om via de A2. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum is er ook een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht. Er staat 5 kilometer file. De linkerreis ook is dicht. A58, breda tilburg tussen Bavel en Geelze, 5 kilometer door een ongeluk. Hier zijn er twee rijstroken dicht. en Veel mensen proberen die afgesloten A27 te ontwijken... via de A59 vanuit Syriksseen naar Den Bosch. Daarom rijdt het langzaam tussen Waspik en Heusden over 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor 9, Wij gaan naar Mark Robin Visser. Die houdt zich vandaag bezig met de rechtspraak. Want wij gaan daarvoor allemaal meer betalen als we naar de rechter gaan. Bijvoorbeeld, eh, Mark Robin, als je een, een boete krijgt en je wilt die aanvechten bij de rechter. Wat gaan we dan extra betalen? Nou, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik heb hier inmiddels een heel dreamteam aan uh, advocaten voor me. Vijf stuks maar liefst, die straks naar Den Haag gaan. Stel je nou eens voor. Uh, wat zullen we doen? Je loopt met de hond van de buren, hadden we net besproken. Hè? En dan blijkt dat die buren geen hondenbelasting hebben betaald. Ja, je, je laat als vriendendienst de hond van je zieke buurman uit. Er ja. komt een politieagent die ziet dat de hond geen hondenpenning heeft. En dan krijg je een bekeuring. Nou, een boete voor 80 euro. Nou. Als je nu die boete wil aanvechten, dan kost je dat 41 euro. Dus dat is nog wel de moeite waard. Maar onder het nieuwe stelsel van de griffierechten... moet je daar opeens 500 euro voor betalen. Dat doe je dus niet. Dan betaal je maar die boete van 80 euro. Wat is nou het gevaar van die verhoogde griffierechten... van die dure administratiekosten? Het gevaar is dat mensen niet meer opkomen kunnen opkomen tegen onrecht. Niet meer voor hun belangen kunnen opkomen. Um, de overheid daardoor natuurlijk ook uh, heel machtig wordt. He, want de overheid legt bijvoorbeeld zulke soort boetes op. Mm -hmm. En burgers kunnen daar niet meer tegen opkomen. En dat is onze zorg. Jullie gaan in Tolga naar Den Haag. Ik hoorde net dat u uw befje niet heeft gewassen. Ja, maar... Dat kan dus eigenlijk niet, hè? Nee, maar ik, uh, ik heb, ja, als ik een, een zorgzame man had, hij mijn befje voor mij zou... Oh halen. god, oh, god. <laughs> wat zijn die advocaten? Door... Is uw befje gewassen? Mijn befje is gewassen, Is ja. het eigenlijk wel dan om in een toga uh, op straat te lopen? En ja, normaal gesproken gebeurt het er natuurlijk alleen maar in de, in de rechtszaal. Ja. ja, klopt. Dus dit is uh, wel bijzonder. Precies, maar het is nu ook een bijzondere dag. Omdat we echt willen laten zien dat uh, de verhogingen niet kunnen. Ja, ja, u lacht er wel bij, maar het kan echt ja, niet. Nee, vochten. precies. Nee, het is bittere uh, ernst. U bent helemaal in de vouw. Uh, uw, uw toga is helemaal goed... Uh... Ja, ja, keurig. Nou ja, goed, de, de dames en heren gaan zometeen met toga, met wapperende toga's, in een, uh, in een auto uh, naar Den Haag vertrekken. We gaan, ja. we gaan ze eventjes zomaar inpakken, hè, zo handen. Want... In de oude landrover met z'n allen. Oké, okay. nou, bedankt. Tot straks. Tot straks. Nou, ik ben benieuwd. Straks meer over uh, de befjes bij Marco Bevisser. Ja, goed. Nou, dan gaan we naar het Rijksmuseum. Uh, daar is in uh, het Rijksmuseum Amsterdam... onbekend werk van de Spaanse schilder Francisco Goya ontdekt. Het zat goed verstopt, namelijk onder een van zijn andere werken. Het nieuwe portret zat onder een schilderij van, de, uh, van een Spaanse rechter... pas weer mooi bij je, B. Vissen, uit uh, 1823. Conservator bij het Rijksmuseum Duncan Bol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee voor de prijs van één. Maar dat is lastig, hè? Zo'n schilderij onder een ander verstopt, daar heeft u niet zoveel aan, denk ik? Nee, helaas. Uh, wij kunnen dit redelijk goed uh, niet zien. Maar wij kunnen wel met het diagram weten wat hij draagt. Uh, en geen togen in dit geval, maar een militaire uniform. Hmm, maar wat, wat, wat, wat heeft u eraan? Wat, wat, u kunt er naar kijken en dat is het dan, want u kunt het niet blootleggen. Uh, ik, nou, nee, dat uh, zou je niet willen doen. Daar is een meeste stuk uh, van Goya boven. En Goya heeft zelf uh, dit, uh, de nieuwe portret, het nieuwe portret boven de oude geschilderd. Uh, ja onderscheiden is niet mogelijk. M betekent dat ook dat Goya ontevreden was... over dat oorspronkelijke portret van nee, de zat? Nee, ik denk van niet. Goya heeft vaker oude doeken uh, gebruikt. Uh, ja, van zijn uh, werken en ook werken van anderen. En af en toe als doek... Uh, ja, tijdens de, um, de, de oorlog in Spanje was doek uh, heel duur. En ja, je gaat naar de rommelmarkt om een nieuwe doek te kopen. Maar in dit geval zijn wij we vrijwel zeker dat het onderliggende portret van Goya zelf is. En het is goed was waarschijnlijk dat dit was van een uh, Franse generaal uh, gedurende de, de bezettingsperiode um, uh, van het Napoleonische leger. En het is achtergebleven met Goya uh, nadat het leger is ontvlucht. Ja, maar wat nou, meneer Boel, um, als dat schilderij wat eronder is um, mooier is of interessanter is, is, de, is dat eigenlijk het geval? Welke, welke is de betere? Dat de bovenliggende portret is beter. Daar maar heeft u wij, geluk. Waar, ja, <laughs> maar we kunnen niet absoluut uh, zekerheid over hebben... want we hebben alleen het diagram van de onderliggende schilderij. Wat wil dat zeggen? Wat, wat ziet u dan? Uh, we zien bepaalde, vanuit bepaalde elementen dat de nieuwe machine uh, kan lezen... Uh, hebben wij een indruk van de kleuren? En vanuit die kleuren kunnen wij wel de geportretieren beperken tot drie of vier mensen in de, in de Franse regering uh, in Spanje. Uh, maar ja van, de hele, van, ja, van de oppervlakte weten we niet, want het is uh, over, um, helemaal um, gedekt door het de, de bovenliggende portret. En waarom heeft u nu juist dat schilderij van die Spaanse rechter uh, onderzocht, überhaupt? So Waarom heeft u dat schilderij onderzocht oorspronkelijk? Nou, dit uh, is, uh, is echt een top Goya. Het uh, is de enige Goya in Nederland en het is altijd... Het was altijd op zaal. Uh, maar met de herbouwing van het Rijksmuseum... Uh, hadden we de gelegenheid, omdat het niet uh, uh, op, uh, op dat moment um, uh, getoond was... om echt uh, gezondheidscheck te doen. Wat dat moeten we doen met oude doeken. En ook de lopende uh, wetenschappelijke onderzoek aan, uh, aan de collectie. En we hebben een gerundje, een gewone zwart-wit-rundje. En ja, het was duidelijk dat er iets onder lag. Maar dat was niet uh, goed... Uh, te zien of de onderscheiden van de bovenliggende portret. Ja. Dus met het nieuwe techniek uh, die ontwikkeld is... door de Universiteit van Delft in Antwerpen... hadden wij te gedaan om te zien of we verder zo kunnen gaan. Ja. En de resultaten zijn spectaculair. Veel beter dan ik verwacht eerlijk gezegd. Ja. Niet dat u het ooit zou gaan verkopen natuurlijk. Maar is het meer waard geworden? Nee, dat is... Gewoon, wat boven is, is boven. Wij weten Wat wij weten nu is meer over Goya zijn relaties met de Franse regime, zijn werkwezen. Dit zijn alle belangrijke dingen om te weten. Um, maar ja, wat het schilderij zelf betreft, nee. Uh, geen, uh, geen extra waarde, maar uh, ja, interessante weten. U bent alleen veel kennisrijker, ja. meneer Boel. Nou, toch gefeliciteerd met de fonds. Hartelijk dank. En hartelijk dank voor uw uitleg. Nee, niet. Dankjewel. Dank het boel hoort u, conservator bij het Rijksmuseum. En zo dadelijk gaan wij naar Frankrijk. Want daar zijn uh, twee banken uh, afgewaardeerd door Moody's, het kredietbureau. En dat heeft zo zijn gevolg. Hoort er zo onze correspondent over.